Oh, knijpen maar lekker. Mm, Kneed hem maar. Pak hem maar lekker vast en zet je tanden erin. Oh, rookworst van de Hema. Trek wel eerst het velletje eraf, voordat je hem in je mond steekt. Of wil je liever een kroket, madame? Nee, dank je lieve. Geef mij maar een toppel. Maar natuurlijk, mijn madame. <laughs> Blijft u slagroom op uw dompoeg? Ja, wel, mijn lieve. <laughs>